door meegens met het NOS-journaal. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld terug... dat drie jaar geleden werd betaald na een hek. Het bedrag is in die periode meer dan verdubbeld, meldt de Volkskrant. Het losgeld werd betaald in bitcoin. De politie heeft een deel daarvan teruggevonden bij een Oekraïense witwasser. Omdat de bitcoin in de tussentijd meer waard is geworden... krijgt de universiteit in Maastricht nu 500.000 euro terug... terwijl na de hek voor 200.000 euro aan bitcoin werd betaald. De hackers zijn nog niet gepakt. In Libië zijn demonstranten het parlementsgebouw binnengedrongen in de oostelijke stad Tobroek. In en rond het gebouw is brand gesticht. De betogers eisen nieuwe verkiezingen. Ze zijn woedend over de corruptie, de slechte leefomstandigheden en de politieke impassen in het land. De situatie in Libië is chaotisch sinds het afzetten van dictator Gaddafi elf jaar geleden. Het land is verdeeld in twee machtsblokken die beide steun krijgen vanuit het buitenland.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 In de Amerikaanse staat Kentucky heeft een man drie agenten en een politiehond doodgeschoten. Vijf agenten raakten gewond. Dat gebeurde nadat de politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Toen de agenten bij de woning aankwamen opende de schutter het vuur en ontstond er een urenlange confrontatie. Uiteindelijk kon de man worden opgepakt. Volgens de sheriff had de dader een vooropgezet plan om de agenten aan te vallen en waren de mannen kansloos. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken. blijft droog, het wordt 21 graden aan zee, mogelijk 26 graden in het binnenland. Morgen en maandag blijft het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file door werkzaamheden op de N307 vanuit Enkhuizen naar Lelystad. Bij Lelystad 12 kilometer met een uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede morgen, luisteraars. Ik moet even het microfoon wat ik erbij doen, dan kunt u mij beter verstaan. We zijn weer begonnen met het programma Goedemorgen Zandvoort... met heel veel verrassende onderwerpen. Maar allereerst heeft u net kunnen luisteren naar Pete Townsend... met Let My Love Open The Door. Nou, zo wil iedereen natuurlijk wel wakker worden en verwelkomd worden. Um, we gaan een heel interessant programma doen... en dat is samengesteld door Cor Draaien... die ook de techniek en de voormontage en de muziek heeft georganiseerd. Eigenlijk heeft hij alles gedaan, uh, alleen ik mag het presenteren. Um, mijn naam is Roy Donger... We hebben als eerste gast vandaag uh, Victor Bol, Imker in Zandvoort. Daarna komt Paul Marseille, als ik het goed uitspreek. Nee, Marcelje. Marcelje. Zie, uh, ik spreek het niet goed uit. Van de vrijmetselarij en die komt vertellen wat het te doen is met de loge van Kennemeland. En wat vrijmetselarij eigenlijk is. De volgende gast is dan Mirko Gerrits. Uh, en die komt praten over het coalitieakkoord. In de tweede uur spreken we nog met Martijn Hendricks van Jong Zandvoort en Nieuw-Wethouder. Uh, we, stoppen met, we spreken met uh, Elsa Visser, die uh, met het core Music All ermee gaat stoppen, helaas. En Clementine Lemverink komt praten over iets anders dan verkeer. Uh, en tenslotte hebben we dan nog de agenda. Als het goed is, is de telefoon nu Victor Bol. Goedemorgen. Goedemorgen, Victor. Wat fijn dat we jou in de uitzending hebben... Um, en je hebt natuurlijk al ontbeten met een heerlijk sneetje brood met bijenhoning. Uiteraard. We beginnen met de pollenhoning. Hè. Want deze periode is de, de mens al met stuifmeelallergieën. Dus uh, daar, uh, daar behoor ik ook toe. Dus we beginnen met een schepje pollenhoning. Aha, nou ben ik heel meteen geïnteresseerd. Ik, uh, ik zit hier met mijn flesje Prevalin als hooikoortspatiënt. <laughs> uh, heeft dat uh, veel zin? Uh... Ja, dat, ja, dat is uh, een beetje chemisch uh, ontwikkeld, denk ik. Ja, uh, zeker. Uh, ja, ik het werkt het, wel, uh, hoor. Puur, puur natuur. En, uh, ja, en baat het niet, gaat het niet, zeg ik altijd. Hè? Ja, maar uh, baat het niet, gaat het niet, klinkt niet als heel overtuigend dat het helpt. Nou, ik heb gelukkig heel veel klanten die uh, feedback geven ja? dat, ze, dat ze er echt baat bij hebben. En ik kan je zelf vertellen, ik heb uh, astma en ik uh, gebruikte uh, jarenlang uh, de puf. En dan yeah. regelmatig omdat ik zat te piepen. En sinds ik uh, mijn pollenhoning gebruik, uh, heb ik uh, nu al ruim een jaar geen puf meer gebruikt. Dus ja, ergens zal het uh, uh, toch iets... Iets met je doen. Ja, ik neem deze tip te harte En ik ga zo meteen ook een potje pollen houden. Waar kan ik dit kopen? Ja, we zijn uh, op woensdagmiddag en zaterdag-zondagmiddag meestal open. Maar we zijn niet echt een winkeltje natuurlijk. Als nee. dus het mooi weer is, uh, staat het bord voor de deur. En anders uh, ja, moet je een keertje extra fietsen of langsrijden. Ja, maar nu, nu gaan wij van alles bespreken alsof iedereen alles al weet. Dus uh, introduceer uh, jezelf en het project is. Nou ja... Uh... Een paar jaar geleden begonnen met bijen, heel enthousiast. Ik woon natuurlijk aan de kust waar ik uh, actief had en het Juttesmuseum. Ja. En uh, ja, we zijn langzamerhand een beetje opgeschoven. Dus ik, ik mag mijn eigen volgens mij geen zandvoorden meer noemen. Want ik ben nu een wegger. Want ik heb, uh, ja, officieel als je op de zandvoort slaan woont uh, ben je uit zandvoort gedaan, hè, zeggen ze dan. En uh, ja, hier heb ik de mogelijkheid uh, aan de prachtige duinen om uh, ja, de ruimte te hebben en uh, mogen gebruiken om hier uh, ja, mijn bijen... ...interesse een beetje uit te breiden. Ja, en... Ja, en dan uh, van het een komt het ander... ...en op een gegeven moment... Uh, ja, uh, ...kom je in contact met mensen van... ...hé, jij bij je, hebt bijen, heb je honing. Ja, en zo is het een beetje gegroeid. En dan bouw je een vaste klantenkring op... ...en die uh, regelmatig een potje honing bij je komen halen. Want ja, honing is toch een traktatie. Ja, en die honing die verkoop je dan... Uh, uh, ...daar te plekken tussen de, tussen de bijenkorven... Ja, nou die staan een stukje ja. verderop uh, ja. in de tuin, maar uh, hier aan de deur uh, kunnen de mensen ook niet komen halen. Oh, dat is een komende gaan van uh, uh, klanten dan? In, ja, er zijn heel vijf, veel uh, ja. mensen die op de fiets komen langsrijden. Ik ben zelf ook zo iemand die als ik op vakantie ben, of in Frankrijk of in Nederland, en door de Betuwe fiets of Limburg, dat je dan die kraampjes tegenkomt, als de periode goed is tenminste, met truimen en uh, ja, aardbeien, zelfgemaakte jam, ik ben altijd uh, degene die uh, boven in de, of de, de rem inkrijgt en uh, gebruik maakt van dat uh, soort uh, ja, stalletjes langs de kant van de weg. Ik vind het heel leuk. Ja, en uh, uh, voor de, de leken natuurlijk. We hebben natuurlijk allerlei uh, gestreept uh, insecten rondvliegen: bijen, wespen. Uh, mensen zijn nog wel eens, een holmos. Mensen zijn nog wel eens bang voor uh, al die dieren. Ja, ik zeg dat van. Uh, ik word regelmatig gestoken. Aha. Dat staat uh, boven Kijf. Ik heb uh, pas die zwerm nog op de hoge weg, uh, weggehaald. Ja, ja, dan zijn ze soms toch weer iets uh, humeurig en dan krijg je toch een aantal steken. Uh, ik zit natuurlijk in de kasten, wat ze niet leuk vinden. Want als jij bij jou ingebroken wordt, dan uh, uh, zorg ik ook dat diegene de deur uitkomt. Uh, maar mijn vrouw en mijn kleinkind en uh, met, uh, andere kinderen, die zijn nog nooit gestoken hier in de tuin en uh, de vliegen er zat. Ja. Ik zou altijd zeggen, als er wat om je heen zoemt, laat hem lekker gaan en dan vliegt hij wel wat door. Ja, ga je er per ongeluk op zitten of je doet je arm naar beneden en zit dus je, je arm en je borstkast in. Ja, dan uh, ja, zijn reactie is van help en dan uh, kan je wel eens een steek oplopen. Ja, maar die, maar die arme bijen, die overleeft dat uh, meestal niet? Gegeven... Nee, de bijen, die overleeft het niet. Uh, de wespen wel, want die kun je nog een aantal keer meer steken. Ja, die vinden we ook minder aardig meestal. <laughs> Ja, in deze periode wordt het echt een slechte tijd hè, voor de wespen, want ze zijn nu op zoek naar zoetigheid. Ja. Dat is altijd aan het einde van de uh, periode. Daarvoor uh, zijn ze meer op zoek naar vlees. En dan uh, ja, zijn ze meer van uh, proteïnes. En nu uh, zijn ze echt uh, op zoek naar zoetigheid. Dus nu krijg je weer op de terrasjes waar je limonade zit te drinken of een taartje zit te eten. Dat je lastig gevallen wordt uh, door de wespen. En dat is overigens niet door de bijen dan hoor. Dat is meestal uh, 9 van de 10 keer is een wespen. Ja, en uh, die bijen, zijn die dan verder nog nuttig... ...behalve dat ze honing fabriceren voor ons? Nou, we moeten er zo van uitgaan... ...honing, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over de bijen... ...dat het slecht gaat met de bijen. Ja. De, de, de vlakke honingbijen kun je daar uitschrappen. ...want uh, ja, dat is, je komt wel eens een keer een advertentie in de krant tegen... ...van help, maar bijen zijn dood of uh, op het nieuws... ...en uh, dat er zoveel kasten zijn gesneuveld... Nou, ...dat heeft uh, te maken met uh, pesticiden of een... een, een, een een slechte imker, zeg maar. En daarnaast uh, hebben we natuurlijk de solitaire bijen. Hè? En die, uh, daar gaat het slecht mee. We moeten dus eigenlijk zorgen dat uh, de honingbij een beetje beperkt wordt. Daar zijn we al een tijd mee bezig hier in Zandvoort. Door de kasten te verminderen en zwarte bijen toe te voegen. dus een wildvolk die minder honing haalt en ook minder grote volk produceert. Dus dan blijft er ook meer honing over voor de solitaire bijen. Want uh, ja, die moeten het uiteindelijk alleen doen. En uh, Een bukvaste kast of een karnika volle kast die echt gekweekt zijn om uh, blind weg honing te halen voor de inger. Je kunnen er wel 60.000 in zitten in een kast. Ja. En dan is de strijd een beetje oneerlijk. Hè? Maar met zo'n solitaire bij, is dat een bij die gewoon uh, uh, alleen de wijde wereld invliegt en alles doet? Ja, en, uh, en alles zelf regelt. Dus uh, het eten verzorgen, een broedgelegenheid creëren en uh, een broedgelegenheid zoeken. En dan daar een eitje in leggen. Zorgen dat er eten in zit. Dicht metselen. In, in dit geval een metselbij. Maar er zijn ook bijtjes die springkaren uh, verorberen. En uh, dat als voedsel gebruiken. Er zijn ook of, uh, bijen die rupsen uh, opeten. Er zijn ook uh, bijen die een eitje leggen in een slak. Waar uh, dan het larfje uitkomt en de slak uh, verorbert. En, ja, dat gaat de mensen eigenlijk allemaal een beetje voorbij. En, maar er zijn natuurlijk ook zat uh, solitaire bijen die uh, van uh, nektar leven. Net als de honingbij. En ja, die heb ik dan op dat moment als er heel veel honiebijen zijn, uh, ja, slecht. Het is zo beluisterd. Uh, zit er zit wel een behoorlijke vrede categorie bij, uh, bij die bijen. Ja, meer. Ja. <coughs> en um, ja, als het Karel Marx uh, zou het bijenvolk natuurlijk niet inspireren, denk ik. Want ik heb begrepen dat er nog wat hiërarchie is in, uh, in een bijenkast. Ja, ja. Nou, je kan het een beetje vergelijken met het, uh, het uh, mensenvolk. We hebben aan de top staat uh, uh, ja, zetten, de heren de koning zeg maar, of de koning. En in dit geval bij de bijen zit de koning in, want we hebben geen koning in de in de in de bijenkasten. Wel mannetjes overigens die wel zorgen voor de, voor de voortplanting als er een uh, bruidslucht uh, plaatsvindt uh, met nieuw uitgekomen uh, prinsesjes, ja. die uiteindelijk uh, koningin moeten worden en op die manier het volk vermeerderen. En dan worden de mannetjes weer opgetoekt. Want dat uh, zijn eigenlijk uh, in de honingwereld en de bijenwereld zijn het opvreters. Die uh, maar een bepaalde periode per jaar nuttig zijn. En daarna worden ze afgestoken of uh, uit de kast verwijderd. En dan heb je alleen nog maar een uh, volk wat uh, heel erg zorgzaam is uh, voor het volk zelf en de koningin. Door uh, die te vertroetelen en uh, te verzorgen en het broed te verzorgen. Want een koningin kan uiteindelijk in een, uh, in een dag uh, zo'n 2000 eitjes leggen. Oh. En die moeten wel verzorgd worden. En dan heb je de bijtjes die uitkomen. zeg maar het nieuwe, nieuwe geslacht van de, van de jonge bijtjes. Die zijn drie weken werkzaam in die kast en drie weken buiten de kast. En dan uh, hebben ze zich uh, zo te platter gevlogen, zeg maar dat de vleugeltjes versleten zijn en opgebrand. En dan uh, en vallen ze voor de kast neer. En dan is inmiddels weer een nieuwe belichting bij je in aankomst. Dus een bij heeft niet een lang leven beschoren. Alleen de koningin die kan tussen de vier en de vijf jaar worden. En dat heeft ze te danken aan de voedsel die ze gekregen hebben toen ze larfje was. Dus de voedsel in het bijenvolk is bepalend wat je wordt, koningin of werkster. Want ook een werkster, als die koningin is gelijk, gevoed zou krijgen, wordt het ook een koningin. Oh, dat is wel heel interessant. Ja. Stel je voor dat ik anders uh, een andere dieet zou gaan volgen, dan zou ik Willem Alexander kunnen worden. Uh, zo is het. Of als je uh, anabol, steroïden of wat dan ook, uh, voor spulletjes gaat gebruiken en dan krijg je meer spieren. Of als jij uh, of. Uh, ...andere stofjes gaat gebruiken en dan begin je ja. borstvoeding, of borstvoeding te vormen. Ja, noem maar op. Dus het heeft allemaal met voeding te maken, ook in de bijenkast. Ja, er werd hier wat gegrijsd en wat, en wat vooral rustig gekeken toen het ging over de, over de mannetjes, de darren. Um, hoe lang leven die nu? Die ja, een aantal maanden. Zeg maar nu zitten volop dardebroed in de, in de kasten. En daarvoor zijn er ook al mannetjes uitgekomen. Maar dat en straks is... is de periode van de, de bruidsvluchten voorbij. En dan zijn ze eigenlijk nutteloos voor, de, voor het bijenvolk. Ja, maar dat is en eigenlijk dat is niet. Dat klinkt als een heel mooi uh, verhaal. Want die, die arme werksters die drie weken in de kast werken. drie weken buiten de kast en dood neervallen. En die mannetjes leven een paar maanden. En het enige wat ze moeten doen is uh, seks hebben. Ja, <laughs> de boel opvreten. En uh, dik, ja. dikke, dikke kont. En. Uh, voor de naslag zorgen. Ja, ik geloof dat het menig mens zou aanspreken. Nou, menig man althans. Ja. <lacht> nee, in de sectenwereld is het niet ongewoon, hè? Dat er naar een, een, een paring een mannetje wordt afgeslacht. Om oh. hebben nog wat langer te leven, maar er zijn er ook bij met spinnen en dat soort. Uh, ja, ja. Maar... Insecten dat ze uh, meteen na de paring opgegeten worden, of bij uh, springkarensoorten of uh, noem maar op. En hoe gaan deze dood? Gaan die gewoon uh, krijgen geen eten meer? Of uh, vallen ze erop? Nou, of ze worden afgestoken. Dus dan krijgen ze een steek. Oh. En uh, of ze, ze worden gewoon de kast uitgebejoerd. Gewoon wegwezen. En dan, uh, ja, in principe vervolgden ze dan. Ja, nou, dat is, ik geloof dat de parallel hier dus nog ons wel ophoudt. Dus nu wordt het, het verhaal opeens anders. Dus ik weet niet of je nog steeds het bij je mannetje wil zijn. <laughs> uh, nee, denk ik denk dat het voor mij persoonlijk überhaupt niet zo interessant het is. Uh, mijn hele leven te richten op de koningin. Ehm... Um, maar even vertel, die, die, die honing die eruit die kast komt... We hebben nu alles gehoord over de bijen en de honing. En we hebben nu ook al gehoord over pollenhoning... waardoor je je allergie kan verminderen. Um, er zijn ook meer soorten honing. En, en heeft honing dat echt een heelzame werking? Of is het gewoon dat iedereen zegt ja? Dat nou, dat je, je moet dus ervan uitgaan dat honing is natuurlijk een suikerproduct is. En dat vergeten mensen wel eens. Ja. Dus, uh, ik heb wel eens mensen die komen hier... Uh... En dan vaak mensen uit het buitenland vandaan die ja, weten dat ze belazerd worden omdat er heel veel met suiker gekloot wordt in, in de honingwereld. Nou hier is het 100% uh, zuiver honing. En, maar dan komen ze wel met het verhaal van uh, het is wel echt honing hè, want ik heb diabetes. En ja, dan, uh, dan probeer je op een hele rare manier uh, probeer goede honing te krijgen. Want uh, het lichaam uh, en, uh, het is gewoon voor 98% suiker met allerlei andere stofjes. Ja. En het lichaam reageert er ook op als dat het gewoon suiker is. Dat maakt het uh, geen verschil voor het lichaam of je nou een suikerklontje eet of uh, een schep honing in je mond stopt. Juist. Maar die, die, die speciale werking, zoals bijvoorbeeld van die honing. zit dus in die, in die 2% van die andere stofjes. Nou, er zitten natuurlijk bepaalde stoffen in. Ja. Dat, uh, je mag ook uh, kinderen onder een jaar geen uh, honing geven. Omdat er toch bepaalde stofjes in zitten waar de kinderen nog niet tegen kunnen. Oh. Dus uh, boven een jaar uh, mag je kinderen honing uh, uit een honingkast geven. En er zitten, ja, je kan er boeken erop naslaan. Er zitten zoveel uh, stofjes in. Ja, je kan er wel nagaan. Er zijn heel veel verschillende soorten bloemen, stuifmeel en dat soort dingen... Ja. die uh, toch allemaal weer terug te vinden zijn in een kast. Want een bij vliegt in uh, een bepaalde periode... ...op verschillende soorten bloemen of bomen. En dan krijg je dus ook weer verschillende soorten smaken... ...en ook verschillende soorten honingen van. En de Als je honing hebt, dan is het spierwit... ...en dan ja. wordt het meteen keihard. Heb je boekwijd honing, dan moet je van houden... ...want het smaakt helemaal niet lekker, maar wel heel donker. Ik heb bijvoorbeeld een bevriende imber... ...die heeft 300 kasten staan, is fruit teelt... ...om zeg maar, de, de bloemen daar te bestuiven... bij ja. de appels de peren en de kersen. En van die 300 kasten is er één volk... die verdomd het om op die bloemen van de bomen te vliegen... van zijn fruitbomen. En die, die zoekt het, zijn heil bij een eik. Dus hij heeft altijd uh, een heel jaar... mooie vruchtenhoning met één kast... waar eikenhoning in zit... wat eigenlijk bijna pikzwart is. Echt uniek. Oh, apart. En is dat ook te eten? Ja, dat is echt super. Dus het is net uh, een hele zware stroop. Zo moet je het eigenlijk ook zien, hè? want eikenhoning... Is in de volksmond honing. En luizenhoning, dat houdt in dat uh, de luizen zeg maar, uh, van de sapstroom gebruik maken van de boom. En uh, ja, dan halen ze bepaalde stofjes uit waar ze van leven. En uh, de rest poepen ze uit. Het net zoals je, je boom onder een lindenboom staat. en je hele auto is vol met plak. Ja, ja. Nou, dat dat plakspul, dat, uh, daar vliegen de bijen op. En die uh, geven dat uh, met een bijenkus, zoals dat heet. Want de werkster die haalt de honing op, die geeft in de honing een bijenkus aan, uh, of de, de vliegbijen. Die geeft dan een kus aan de werkster, en die brengt het naar de honingkamer, en die maakt er uiteindelijk honing van. Nou, dat is toch wel interessant. Die Ze hebben ook een soort licht-lesbische relatie. Ja. We ja. uh, gaan maar afsluiten, denk ik. Uh, Eén laatste vraag nog. De Zandvoortse honing, heeft die dan een eigen karakter, een eigen smaak? Zoals Zandvoorten... Ja, dat, dat is, is heel staat. verschillend. In elke periode van het jaar, nu is de honing weer aan de beurt. En dat uh. is echt specifieke honing. Moet je van houden, Er zijn mensen die, die zitten er echt op te wachten omdat het een beetje een muntachtige smaak heeft. Maar er zijn ook mensen die vinden het helemaal niks. Die, uh, die hebben liever de voorjaarshoning. Nou, er is een heel erg veel informatie over honing. Um, het klinkt allemaal honingzoet. en uh, We gaan er denk ik uh, van genieten. De luisteraars die kunnen altijd ergens een potje komen halen. Uh, het is nog niet een hele grote fabrikage. Dus verwacht niet dat je een karretje vol kan meenemen. Nee, dat, dat klopt. En ik zou zeggen, als mensen nog meer interesse hebben... 11 juli hebben we een, een, een mooi verhaal in de blauwe tram. Met een bakje koffie erbij voor 2,50 euro. En dan uh, kan je alles te weten komen. En we willen het daar juist gaan hebben over de, de zwarte bij. Of de zwarte bij inderdaad en de solitaire bijen. Om uh, de mensen duidelijk te maken dat ze wat meer tegens uit de tuin moeten halen. En wat uh, meer bloemen en drachtplanten moeten gaan neerzetten. Om uh, ja, het leven van de solitaire bijen een beetje te, ja, tegemoet te komen. Oké, okay. nou dankjewel voor al deze informatie. We gaan ondertussen luisteren naar een prachtig stukje muziek. de Beaches met Walking on Air en Alan Parsons Project met Eve in the Sky.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 Welkom terug. We hebben geluisterd naar. Ja, dat komt natuurlijk niet anders. Naar de Bee Gees. Uh, dat ging natuurlijk naar nou, aanleiding van het, de uitzending over The Birds and the Bees. Nou, alleen The Bees in dit geval. En we hebben geluisterd naar Alan Parsons' project met Eye in the Sky. En dat brengt ons op het volgende onderwerp, namelijk de vrijmidsalarij. Uh, aan tafel, dan ga ik het nu deze keer goed zeggen. Paul Marcelje. Dank je. Ach, gelukkig, ik heb het goed gedaan. Ja. Ik ben net corrigerend toegesproken. Uh, en Paul die komt dan uh, niet vertellen... wat de Vrijlewetserij Loge van Kennemerland doet. Maar ten eerste de uh, luisteraars maar eens uitleggen... wat vrijmetselarij is. Heb je nog een uur? Uh, ja, nee. hebben we hebben wel een uur, maar niet in deze uitzending. Het is een uh, genootschap van mannen of van vrouwen... of van mannen en vrouwen. Er zijn drie uh, soorten... die wel samenwerken in dezelfde gebouwen bij elkaar komen. En uh, die vormen een broederschap... waarin... Uh, ze inspiratie zoeken en zingeving... maar ook uh, ja, gezamenlijkheid. Uh, ze, ze willen uh, iets doen met als thema... verbeter de wereld te bij jezelf. Oh. En uh, Ze hebben dus in de vroege 18e eeuw... het symbolische vrijmetselaarsschilden opgericht. Dat wil zeggen, ze metselen niet echt. Ze, ze hakken ook niet echt aan het stenen... Maar ze gebruiken de symboliek van dat vroegere gilde uit de middeleeuwen wel voor de vormen en de taal die worden gebruikt, eens in de vijf, zes weken, in een ritueel. Voor de rest zijn de avonden gewoon een avond met iemand die een inleiding houdt uh, en daar praten we over na en daarna hebben we nog een na zitten, drinken een glas en doen nog een plas en laat het zoals het was. Maar nu ben ik denk, helemaal geïntegreerd, dat ritueel. Wat is dat dan voor ritueel? Dat een, we, hebben, uh, we zijn een symbolisch schilder. Dat betekent dat wij leerlingen, gezellen en meesters hebben. Net zoals in de middeleeuwen. En uh, je wordt in iedere graad, leerling, gezel of meester, wordt je ingewijd. In zo'n inwijding laten we je een paar dingen meemaken... die uh, je op verrassende wijze moeten confronteren, maar ook prettige wijze... Uh, met de verhouding die je hebt ten opzichte van jezelf en ten opzichte van de ander. Dat klinkt nog steeds behoorlijk kritisch denk ik, voor de mensen. Dat meeste klopt. En dat is ook een beetje wel de bedoeling. <coughs> Niet dat wij het geheim houden voor ons, maar we willen het geheim houden voor jou, zodat als je ooit zou besluiten, al is het over twintig jaar om lid te worden, dat het je overkomt. Want dan maakt het meer indruk als dat je het van tevoren weet en denkt, nu komt dit en nu komt dat. Juist. Het zijn dus mooie en indrukwekkende, niet eens spectaculair... maar kleine momenten waarop je uh, het moet meemaken, waarop je het moet beleven. En nu zie ik ineens voor mij allemaal mensen met gewaden in een oude kasteelruïne. En, en... Moet ik me zoiets voorstellen? Als je uh, in sprookjes gelooft wel, maar wij ja. doen dat niet, nee. Oh, okay. uh, het is wel zo dat we normaal, op een normale avond komen in ons normale kloffie... Uh, wie in spijkerbroek wil komen, komt in spijkerbroek. Uh, maakt allemaal niet uit. Uh, maar op zo'n avond zijn we wel stemmig gekleed. Ja. Dan dragen we allemaal een rockkostuum. Oh, dat is wel chic. Ja. Het is een beetje elitair ook dan natuurlijk want een rockkostuum. Kost ook niet niets. Nou, het gekke is dat het is goedkoper dan een normaal kostuum. Oh. Ja, dat denkt iedereen altijd, maar dat valt wel mee. Ja, als we dat vertellen aan iemand die lid wil worden... Ja. dan zegt hij ook gelijk, u recht mij wel op kosten. En dat blijkt dan dus helemaal niet zo te zijn. Um, het is wel, je betaalt hetzelfde... als je voor een, voor een sportclub betaalt, een contributie. Ja. Alleen, we vragen wel een klein entreegeld. Uh, uh, dat is echt duidelijk minder dan die contributie. Omdat we een aantal spullen aan je geven... bij die inwijding die je de rest van je lidmaatschap nodig hebt. Die, en je hoeft de eerst en na een ritueel eten we altijd samen. Nou, ja. dat betalen we normaal zelf. Maar als je net wordt ingewijd, zit dat in die entreekosten. Oké. Okay. Maar dat zijn hele praktische dingen. Dat gaat dan niet ja, ja. meer over de inhoud. Het is gewoon een, een heel waardevol iets in je bestaan. De meeste mensen blijven tot hun doodlid... willen daar niet meer vanaf. Er is geen opkomstplicht dat je iedere week moet komen... maar je merkt dat iedereen het zo waardevol vindt... dat ze gewoon niet wegblijven. Maar is het dan ook een beetje een Rotary Alliance-achtige... behalve wij zijn geen serviceclub waarin ons eigen beroep een rol speelt. Ik weet van een aantal redenen aan mannen wat ze doen voor de kost, zal ik eerlijk zeggen. Wij worden verondersteld wel goed te doen in de maatschappij... maar ieder mag dat doen naar eigen keuze. Dat betekent niet dat sommige vrijmetselaar niet samen afspraken erover maken... en zeggen nu gaan we dit of dat eens doen... Op, de, op die manier zijn bijvoorbeeld, en we zijn in Zandvoort alle reddingsmaatschappijen voor drenkelingen opgericht door vrijmetselaren. Oh, dat is weer een heel interessant uh -huh. stukje. Ja. En uh, alle blinde bibliotheken. Uh, de meeste uh, uh, hoe heet het, afdelingen van de maatschappij tot nut van het algemeen, dat zegt mensen nu niet altijd meer wat, maar dat was in de 19e eeuw van belang voor, uh, laten we zeggen, uh, een beetje de, de opleiding en begeleiding... van mensen met weinig opleiding in de maatschappij. De gemiddelde arbeider kon meestal niet lezen of schrijven. Uh, leerde dat daar. Uh, men had daar dus ook bibliotheken. En dat was de grondslag van vrijwel alle openbare bibliotheken in Nederland. Nou, dat is heel erg interessant En dan ben ik ook eventjes, natuurlijk altijd nog eventjes heel gemeen uh, al, al die andere fabeltjes te halen. We hebben ooit eens gehoord over uh, de P2-loge in Italië... waar vrijwetselaars de dienst probeerden uit te maken in de samenleving... zonder dat het publiek dat zag. En Propaganda wakking... doen P2. <laughs> ja, Propaganda doen. Um, er was inderdaad een relatief kleine uh, loge ergens uh, in Italië. En uh, de orde zag plotseling, want er zijn landelijke organisaties dat in die loge het aantal leden gigantisch groeide. En ze dachten, dat kan helemaal niet. Uh, en op een gegeven moment bleek uh, dat, uh, al vrij snel... dat er uh, honderden mensen lid waren geworden... die uh, recht, rechtse of extreemrechtse sympathieën hadden. Uh, onder de latere uh, uh, Berlusconi. Uh, en er zaten mensen van het Vaticaan, van het leger... Uh, uit de politiek, noem maar op. Die loges is heel snel opgeheven en alle leden zijn uh, geroyeerd. En, en later bleek inderdaad uh, dat ze uh, plannen hadden om tot een rechtse staatsstreep te komen. Nou, zoiets blijft in de vreemdheidsstrijd nooit verborgen en er wordt er hard opgetreden. In losjes is het verboden om politieke discussies te hebben. Oh. Verboden om discussies over geloof te hebben. Want dat zijn meestal de twee oorzaken van ruzie, toch? <lacht> en uh, je mag er ook geen zaken doen. Ook anders dan serviceclubs dus. Ja. En uh, dat betekent niet dat je het niet over maatschappelijke problemen mag hebben. Waarom zou je niet met elkaar een goed gesprek kunnen hebben... over wat je met elkaar vindt over euthanasie of abortus? Dat moet kunnen. Maar ook over veel minder zware onderwerpen. Dat moet kunnen. Uh, alleen, wij leggen meningen naast elkaar... en stellen ze nooit tegenover elkaar. En mocht het een keer misgaan, dan wijzen we elkaar daarop. En zijn dus mensen van alle religies kunnen dus lid zijn van een... Uh, zeker, loop. zeker. We zijn namelijk geen religie. <laughs> en, uh, maar ook niet anti-religie. Nee, nee, nee, nee, dat wordt ook wel vaak beweerd no, door mensen ja. uit wat radicaaler uh, islamitisch of gereformeerde hoek. Beweren vaak dat wij anti-religie zijn. Helemaal niet bij ons lopen... Uh, joden, christenen, uh, moslims, alles loopt er rond. En uh, vooral ook heel veel mensen, het is net een gewone maatschappij... die helemaal in niks meer geloven. Ja. Ja. Nou, dat is heel erg uh, interessant geweest. We hebben heel wat geleerd over de Vrijbetselarij. Is het weer afgelopen? Nee, ah. helemaal niet. We gaan nu praten over wat de loge in Kennerweland dan doet. Uh. Oké. Okay. Uh, in de Haarnockse Rippendastraat zit loge Kennerweland. Dat is een, een loge die eigenlijk voor de hele regio... Uh, leden kan opnemen, want er is in Zandvoort niet een aparte loge. Net zoals er in Heemstede geen loge is, of, of in Velsenbroek, of in Spandam of in Zwanenburg. Dus uh, mensen komen uit de regio, als ze lid willen worden, naar Loge Kennemerland. En, uh, en uh, die kunnen zich daar oriënteren, de vrij op zijn op avonden. En dan kan iedereen gewoon een avond meedoen. Oh, dat is wel interessant. Natuurlijk. Ja. Drie, vier keer in het jaar organiseer ik voor onze loge zo'n avond. Dan, komt er, uh, dan doen we eigenlijk wat we altijd doen... er komt een interessante spreker, we hebben een nabespreking... en een nazit waarin we het vaak nog even over dat onderwerp hebben... of over, over, over andere interessante dingen. Of uh, iemand heeft net een zoon gekregen of een dochter... net heeft er een van ons een dochter gekregen... dan staat er ook gewoon beschuiten met meisjes, voor alle duidelijkheid. <lacht> en uh, dan zingen we zo iemand toe. Wat lief. Ja, ja. ja beschuimt met buitjes en toegezongen worden... als s avonds bij de, bij de vrijbedselerij. Ja. ja, dat is wel heel apart weer. Maar we zijn ook heel modern, want er wordt op hetzelfde moment... wordt dan op een scherm aan de wand... worden al de foto's van de boreling getoond, hè? Ah. <laughs> ja, dus ik weet niet of iedereen dat meteen fijn vindt. Nee, maar ik, ik, ja. ik zal... Nou ja, gewoon een heel, hele lieve kindjes oh, dat zijn. Okay, ja. eh, want laat duidelijk zijn... we hebben tradities van meer dan 300 jaar oud... Maar we zijn ook gewoon heel modern en bij de tijd. Dus het is een mooie combinatie van het, het heden en het verleden. Ja. En in die rituelen eh, gebruiken we symboliek. Eh, dat is meestal de bouwsymboliek. Want hoe, kijk de, de basis symboliek is, en dat kan ik wel vertellen... je leert jezelf zien als een ruwe steen. En je moet die ruwe steen die je bent net zo lang bewerken tot er een zuivere kubus ontstaat. Een kubieke bouwsteen voor de bouw van een betere wereld... En je moet ook leren om samen met anderen, dus met andere menselijke bouwstenen, aan die bouw te werken. En te denken over hoe die nieuwe wereld, die betere wereld moet ik zeggen, eruit ziet. En iedereen mag een eigen opvatting hebben over wat beter is. Er is niet een standaard uh, werk waarin staat wat we allemaal moeten vinden in de vrijmetschrijving. We zijn dogmavrij. Oké. Okay. Maar als dat allemaal zo heel vrij is... hoe krijg je dan toch dat zoveel mensen uh, blijkbaar de handen helemaal in één slaan... om bibliotheken op te richten of reddingsmaatschappijen? Dan moet wel uh, een vorm van gezamenlijkheid ook in zitten. Ja, maar die gezamenlijkheid hoeft dus niet logebreed of vrijmetserijbreed te zijn. Uh, vooral duidelijk, er is, er is, dat moet ik nog even zeggen, er is geen wereldorganisatie. Ieder land heeft zijn eigen organisatie. En die, die uh, grootloges, die orders... Die, uh, hebben wel afspraken met elkaar... wat met zij moet zijn en niet mag zijn. Dus wat ik net zei over uh, geen zaken doen... geen politiek bedrijven... dat is wereldwijd. En als er een orde dat niet strikt de hand aanhoudt... wordt die orde buiten het samenwerkingsverband geplaatst. En mogen de leden van die uh, orde... niet meer bij ons in Loosje-Kennemerland... Uh, op bezoek komen. Want we bezoeken internationaal elkaar wel. Oh ja, dus dat net als een rotarier ergens anders naartoe gaat... dan mag hij op bezoek bij de lokale rotary. Ja, dat, dat, ja, dat ja, ik zou ja. ik moeten vragen aan de leden in onze loge. We hebben er geloof ik één. Nee, nee, ik ben er zelf één geweest. Dus ja, ja, ja, ja. ja, ja nee, ik, ik ben net vorig weekend in Duitsland geweest... en daar ben ik bij een loge geweest. Het was heel erg leuk. Ja. ja, dus je, weet dat, je kan altijd dus ergens naartoe en dan zeggen: van... Goh, ik ben lid van de vrijmetselarij. en ik wil graag een keer naar een bijeenkomst in, uh, in Duitsland in dit geval, of in Frankrijk. Of in de... Waar dan ook. Ja, ja. ja, ja maar terugkerend naar uh, de, uh, die rituelen in Loge kennemerland ja. uh, Wij noemen de weg naar het beter in jezelf ook uh, de weg naar het licht. Dus we hebben lichtsymboliek en bouwsymboliek naast elkaar. Dat, dat is de symboliek van de vrijmetselarij om toch iets meer over de rituelen te hebben verteld. En de rituele ruimte... die mag je gewoon zien als je op een open avond bent... en dan leggen we er een hoop over uit. En is dat dan zo'n hele speciale ruimte... of is dat gewoon een kantoorkamer met... Nou, dat zou ik me niet denken. Nee, nee, nee. <laughs> ik ben al heel benieuwd natuurlijk. Nou, kom langs. Ja, nou ja, luisteraars. Ik word uitgenodigd om langs te komen... dan kan ik daar de volgende uitzending... als gast in de, in de uitzending uh, verslag van doen. Want dat mag natuurlijk niet. Nou... Uh, in verband met de AVG denk ik dat dat niet wenselijk is. Want mensen die daar komen moeten zich veilig. Dat is wel belangrijk. Waarom ja. doen wij het in beslotenheid? Want dat vragen mensen vaak. Laat ik daarmee gelijk jouw vraag beantwoorden. Uh, je, je kan je voorstellen dat als je uh, jezelf wilt verbeteren... en je wilt in een broederschap daar uh, aan werken... dat je met het hart op de tong moet kunnen spreken. Dat je je kwetsbaar moet kunnen opstellen... En het is echt zo dat mensen minder geneigd zijn... zich kwetsbaar op te stellen als de microfoon open staat... een ja. camera in de buurt is... het morgen in de krant kan staan... of vrijwel direct wordt gedeeld op Twitter of Facebook. Dus daarom is er die intimiteit van het samen zijn en dat willen we ook de gasten laten meemaken... op een open avond. Door eigenlijk diezelfde beslotenheid te garanderen... wat daar gebeurt, blijft daar... en komt nergens anders. Nou, En dat waren dan ook hele mooie woorden om dit uh, gesprek bij af te sluiten. Ik ga toch een keertje langskomen. Ik ben wel geïntegreerd. Uh, en dan zal ik daar komt van doen zonder de AVG. De leden dus alleen maar mijn gevoel mee te delen. Maar je mag er best uh, van alles over berichten. Ah. Uh, alleen uh, wat mensen zeggen en, uh, en de nee, dat, dat, dat is minder aan de orde. Ja dat, ja, dat lijkt me ook. Bedankt voor dit uh, interessante gesprek en al deze informatie. Uh, we gaan nu luisteren naar... Uh, Billy Paul met Let Them In. Let the folks in, let the folks in, let the folks in, let the folks in Somebody better open the door Somebody's ringing the bell Somebody better open the door Somebody's ringing the bell Do me a favor, do me a favor Open up the door, open up the door Let the soul open for real. you them in stone and let them stone and one at a time genoten van Billy Paul met Win En uh, binnengekomen is uh, Mirko Gerts uh, van ANZ. Ja, dankjewel. En uh, vertel morgen. eens uh, Mirko, uh, jij bent hier natuurlijk uh, uh, om te vertellen wat er allemaal fout is aan het coalitieakkoord. Nou, fout dat vind ik wel, dat vind ik wel gelijk een, een heel negatief frame. Nee, nee ik, uh, ik, ik werd uitgenodigd omdat ja, om, om een beetje mijn, mijn ja. mening te geven over het coalitieakkoord. Logisch ook, want ik heb natuurlijk best een pleidooi gehouden. Heb ik ook op Facebook gezet met C... Maar het is dus een genuanceerde mening. Het is zeker, ja, tenminste, dat, dat, is wel de, ik, dat hoop ik. Dat is wel ja, de bedoeling. Ja. <laughs> dat is wel de bedoeling. Nou, vast hebben niet alle luisteraars alles gelezen... wat jij hebt geschreven op Facebook en dergelijke. Ja. Dus uh, vertel eens wat, uh, wat jou opgevallen is in het coalitieakkoord. Noem, noem eens een paar positieve en een paar negatieve punten. Nou ja, in, in vogelvluchten. Ik ben natuurlijk ja. helemaal nieuw in de politiek. Dus, ja. dus ik, ik, ik sta er allemaal vrij onbevangen in. Ik heb ook geen, geen referentiemateriaal. Dat is eigenlijk het eerste wat ik dacht. Toen ik het coalitieakkoord las... Wat is het? Um, vaag nog, hè? want je verwacht een, een, een meerderheid kan heel concreet worden. Die kunnen heel erg uh, duidelijk bepalen waar ze heen willen, wat de plannen zijn. Kunnen ze ook, hè? maar um, nou, ik, ben, ik ben toen gaan zoeken naar andere coalitieakkoorden van andere gemeenten. Want ik denk, ik, ik kan dat nu wel vinden, maar ik heb die ervaring niet. Hè? Dus, dus even, even kijken hoe het, hoe het in andere gemeenten ervoor staat. En dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel concreet is hier in Zandvoort. Dus ja, of dat dan goed is of slecht, dat weet ik niet. Dat, dat laat ik een beetje in het midden. Maar wat ik wel lastig vond, is jou, hoe kan je kritiek hebben op iets... Wat, wat puur en alleen een ambitie is en waar heel weinig concreet in staat... Uh, uh, hoe of wat waar, heen, waar we heen willen, zeg maar. Een heel positief uh, punt vond ik natuurlijk. Hè? Wij van het C uh, ja, hebben, ik denk, twee A4'tjes volgeschreven... over de bestuurscultuur en, en allerlei facetten uh, daarvan, zeg maar... En uh, nou ja, het is hartstikke mooi om te zien dat dat dan het, het eerste hoofdstuk is, ook in het coalitieakkoord. En in mijn ogen ontbreken er wel nog wat dingetjes, hè? Want, want de bestuurscultuur is niet alleen maar de onderlinge samenwerking, en dat is heel erg waar ze het uh, hierop gooiden. Uh, het is veel meer de communicatie naar inwoners toe, uh, de verantwoording die je aflegt als je een besluit maakt als bestuur, de processen die je volgt vanuit de gemeente, uh, als je iets, iets gaat uitvoeren, zeg maar. Um, maar het is toch goed dat het erin staat, want dat... Hij heeft er nog nooit eerder in gestaan. Dus dat, dat is, zie ik al als een ongelofelijke plus, zeg maar. Ja, ja, dus dat. Uh, maar die nieuwe bestuurscultuur, denk je dat dat, uh, dat dat ooit gaat plaatsvinden? Überhaupt ergens in de, in de wereld bijna, zou ik zeggen. Nou ja. Ik ja, heb de... in Den Haag gehoord. En ik... Ja, ja ik, weet, ik weet het ook niet zo goed. Ik, ik zie in ieder geval landelijk hè, dat, dat de nieuwe bestuurscultuur gaat heel vaak meer over het, het sugarcoaten van de omgang met elkaar. Hè. Dus, dus een beetje van, oh, we zijn nu ineens allemaal wel vrienden, maar ondertussen. Um, maar ik, ik, ik zie wel uh, hier en daar steeds meer concrete ideeën ontstaan over de bestuurscultuur. Eh, je, je ziet Pieter Omtzigt dat laatst een gigantisch wetsvoorstel ingediend uh, in, in de Tweede Kamer om allerlei dingen op het gebied van integriteit te verbeteren. En, en dat zijn echt concrete, uh, uh, serieuze veranderingen. En nou ja, wij proberen in ieder geval lokaal hier ook ons steentje bij te dragen. Dus uh, ja, wie weet? Wie weet. Het is een ja. beetje duw- en trek in de politiek. Hè? En denk je dat een, een, een bestuurscultuur ook niet afhankelijk is van de inwoners? Want ik merk wel dat iedereen eigenlijk continu moppert op alles in de politiek. En zodra er iets gebeurt wat iemand niet wil, dan deugt het niet. En als het nou een democratisch besluit is of niet, dan... Dus het, het is ook wel heel erg moeilijk om het goed te doen. Want zodra je wat zegt, is het mopper, mopper, mopper, mopper van het groepje wat iets weer niet leuk vindt. Ja, ja, dat is, dat is, maar dat is lastig ook, ook aan de democratie. Hè. En in, in dat, ja. dat is eigenlijk, eigenlijk een, een van de minpunten van de democratie. Nou, ik, ik weet even niet van wie die quote was, maar er is een quote van iemand die zegt, ja, de democratie is het minst slechte politieke systeem. Hè. Er, er bestaat geen systeem wat iedereen nee. uh, tevreden stelt, maar ik, ik denk wel dat het een taak is, is van de politiek, Om ook op het moment dat ze verkozen zijn, om, om echt gewoon zo goed mogelijk te luisteren. Ook, ook als mensen hun niet kunnen krijgen, gewoon in ieder geval even aanhoren van, hé, hey, hoe, hoe zit het nou? Waarom uh, uh, heb je een bepaald probleem? En ik heb toch wel het gevoel dat het in ieder geval um, procedureel of, of structureel te weinig gebeurt in een aantal opzichten. En ik denk dat dat bijvoorbeeld ook zou kunnen verbeteren. En dat gaat dan echt over die communicatie naar inwoners toe. Wederzijds dus ook zorgen dat inwoners op een gemakkelijke manier contact kunnen leggen met de gemeente Laagdrempelig. Ja, maar neem nou eens het voorbeeld met, uh, met het parkeerbeleid. Natuurlijk een heikel punt wat deze uitzending nog wel wat vaker naar voren komt. Ja. Uh, daar is er lang over gesteggeld. Er zijn notes over geschreven. Er is een besluit genomen democratisch in de gemeenteraad. De gemeente doet daar de best. Natuurlijk, een invoering is altijd lastig om, en alle ambtenaren daarin meegenomen... om iedereen uh, te communiceren. Uh, als het niet duidelijk is, organiseer avonden om met mensen in gesprek te komen. En dan worden ze uitgescholden en, en bijna in het gezicht gespugd. Wel... Nou ja, kijk, laat ik allereerst zeggen... Uh, uitschelden dreigen, dat, dat is natuurlijk iets wat zo niet thuis wordt in de democratie. En dat we dingen kunnen verbeteren en in informatiebijeenkomsten, ja... Dat, dat vind ik wel. Hè. Mira van onze partij is erbij geweest, onze voorzitter. Die heeft er gewoon even eentje bezocht. Van, joh, hoe gaat zo'n informatiebijeenkomst? Hoe ziet het eruit? Uh, nou, als je dan het, het proces bekijkt... mensen die moeten dan zelf vertellen of ze bij parkeerservice moeten zijn... of bij de gemeente. Terwijl heel veel inwoners weten dat dan niet om mee te beginnen. Dus zou ik zeggen, nou, zet, zet een soort middelman neer... die eventjes kort vraagt van wat is je probleem... en dan uh, doorverwijst je dus dat soort... Kleine dingetjes, ook, ook op informatiebijeenkomsten kunt ze natuurlijk wel verbeteren. Maar nogmaals, uh, bedreigen alles, dat, dat, dat is natuurlijk nat dan. Nou ja, maar dat, ja, daar kan ik verder ook niks over zeggen. Ja. Lijkt me logisch. Ho hoop ik. Oké, okay, en wat ga jij zelf doen aan, aan de nieuwe bestuurscultuur de komende vier jaar? Nou ja, wat wij heel erg proberen vanuit C is, hè, we zijn nu. We worden nu gezien als, als oppositiepartij, maar. Dat zijn we niet. We gaan gewoon kijken waar we de samenwerking kunnen zoeken met partijen. Maakt niet uit of dat is met de andere oppositie, met de coalitie van nu. Um, we gaan kijken hoe we kunnen inspireren. Dus door, door plannen in te dienen waarvan we zeggen... hé, hey, uh, we denken dat dit goed is. En als daar dan de helft van wordt gepakt... Nou, dan hebben we toch weer een steentje bijgedragen. En dat is heel erg hoe we gaan proberen om... Uh, nou ja, ons aankomende dus 3,5 jaar ja, in te zetten. Dus... En hoe voelt het voor jou nu uh, om op het uh, plusje te zitten in, uh, in, de, in Zandvoort? De nou ja, dat, dat vind ik ook wel leuk dat je dat zo zegt. Want ik heb dat inderdaad wel een paar keer voorbij zien komen. Maar ja, in principe mensen moeten zich wel realiseren. Het is heel veel werk, dus er zit heel veel geld in. Als je, als je kijkt naar, naar uh, wat je ervoor terugkrijgt, dan is het eigenlijk niet waard. Je doet het echt voor Zandvoort. Hè? Dat maakt het voor mij waard, laat ik het zo zeggen. Maar je doet het echt niet... Het, het is geen Den Haag waar je een, een super royaal salaris krijgt. Dus, dus vooral als je hier lokaal bezig bent, dan, dan geloof ik echt wel dat je dat doet met een, met een bepaalde hart en ziel uh, nou ja, voor het dorp. Dus, dus nee, ik, ik, het voelt niet alsof ik op het plusje zit. Maar het, ik, ik moet zeggen, het, ik, ik voel me er wel heel erg uh, uh, thuis. Ik, ik vind het leuk. Het ligt, het ligt me goed. Ja, dat, dat verwacht ik Anders ga je natuurlijk niet beginnen. Dan ontstaat je überhaupt geen partij. Maar dat is toch nog even spannend. En, en ik merk nu ja, de afgelopen paar maanden dat, het echt wel, uh, dat ik er steeds beter in kom en dat ik het uh, goed volg. Ja. Oké. Okay. En wat zijn de punten in het politiecourt waar jij het meest naar uitkijkt om uh, uh, op te laten te pakken? Waar ze mee willen beginnen? Ik zit even te denken, ik kan natuurlijk weer beginnen over de maar het is wel weer heel makkelijk. Hè? Dat, dat hebben we nou wel een beetje gehad. Ik, um, ik heb wel zin in de bouwprojecten. Ik denk dat daar veel, veel ligt. Um, dat is er zit best wel veel voor meld, Ook over nieuwe plannen die ze hebben. Ik weet ook van de coalitie en dat staat er dan wat minder uh, uh, groot in. Is, uh, je hebt het terrein naast het circuit in Noord. Uh, nou, voor wat ik nu proef, zit er ook over te denken... om dat echt door te gaan ontwikkelen. En daar hoop ik ook echt wel mijn steentje aan te kunnen bijdragen. Zeg maar. Dus daar, daar kijk ik heel sterk naar uit. En dan uh, zie ik... Uh, of we hebben nog een minuutje. Hoe ga jij uh, de komende drieënhalf uh, jaar uh, uh, hiermee hier aan de slag? Hier in deze samenwerking? In deze samenwerking, ja. Nou ja, ik, ik hoop gewoon uh, goed, goed contact onderhouden, dat is natuurlijk de, de basis. Gewoon veel praten, uh, vaak belletjes plegen van, Joh, hoe staan jullie hierin? Ik, ik heb ook vorige uh, raadsvergadering even van tevoren mail gestuurd over iets, omdat ik dan, kom ik achter een bepaalde regeling en denk ik, hey, hé, maar daar, daar wordt niet aan voldaan. Nou, dan vind ik het netjes om eventjes de rest van de raad er ook van op de hoogte te stellen. Gewoon zodat ze dat ook in hun eigen overweging kunnen meenemen. Dat, dan zeg ik niet van, ze hoeven het mee eens te zijn, niet, niet mee oneens te zijn, maar dan, dan weten ze het in ieder geval. En, eh, want niet altijd alles wat je, vooral als je de raadsagenda volgt, eh, niet altijd alles staat daarin. Soms, soms liggen daar dingen buiten. Dus ik hoop ook op die manier heel erg eh, ja, gewoon te zorgen dat iedereen scherp blijft. En dat niet pas in de raadsvergadering een keer eh, te vermelden met als effect dat er eigenlijk niks meer wordt gedaan. Open en benaderbaar. Ja, ja. dankjewel je Dankjewel. En we gaan uh, afsluiten een door naar het volgende uur waar we gaan praten met uh, de nieuwe wethouder Martijn Hendricks, met Elsa Visser van het Music All in Core en Clementine Lentfrik die komt praten over verkeer.